World. Maybe it's just first time around Doesn't speak language he holds no currency He is a foreign man He is surrounded by the sound The sound Cattle in the marketplace Scatterlings of oranges He looks around Around He sees angels in the architecture Spinning in infinity He says amen Hallelujah If you would be my bodyguard I can be all on Me van ZFM. Via de kabel op 101,5. En de eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Maar niks amper met het NOS-journaal. In Pakistan hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de Mohammed-cartoons. die het Franse tijdschrift Charlie Hebdo opnieuw heeft gepubliceerd.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 Daarbij werd ook gestoken. Twee slachtoffers hebben steekwonden. De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand aangehouden. Bij een explosie en een brand in een moskee in Bangladesh is een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Van die er veel in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Het dodelijke slachtoffer is een jongen van zeven. De oorzaak van de explosie is vermoedelijk een gaslek... De ontploffing was aan het eind van het avondgebed in de moskee... in een plaats niet ver van de hoofdstad Dhaka. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een eigen dashboard online gezet... over Nederland in coronatijd. CBS wil laten zien wat de impact is van de crisis. Op het dashboard dat Welvaart in coronatijd heet... staat onder meer dat Nederlanders zich in het tweede kwartaal... iets gezonder voelden dan in de voorgaande jaren. Verder waren er in die maanden minder huwelijken en minder inbraken dan een jaar eerder. Het weer. Vannacht raakt het overal bewolkt en gaat het enige tijd regenen. In de ochtend klaart het op en breekt de zon af en toe door. In de middag kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Zondag iets koeler. Verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 het ANWB Fonds helpt je op weg. En daarom delen we maar liefst 12 keer 10.000 euro uit aan projecten die de samenleving vooruit helpen. Heb jij een goed idee waarmee je Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger maakt? Doe dan mee voor 6 oktober en maak kans op 10.000 euro. Wie weet wordt jouw plan binnenkort werkelijkheid. Ga snel naar awb.nl awbfondshelpt. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort, vind je op www.zfmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Goedemorgen Zandvoort. De muziek die Cor weer uitgekozen heb en ook nog een klein verhaaltje daarbij had van uh, The Lion King uh, naar nul. En wij gaan uh, verder met het tweede uur. Uh, er is rust geweest in het politieke wereldje. En vanaf volgende week zijn er weer commissievergaderingen. En daar gaan wij natuurlijk een beetje over praten over wat er gaat gebeuren en hoe men nu verder gaat met de nieuwe coalitie. En wij doen dat met Martijn Hendricks. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen Ben. Heb jij het recess een beetje overleefd? Ja, dat ging eigenlijk wel prima. Het was, uh, ik was ook wel aan toe eigenlijk. Want het was daarvoor wel een wat actische uh, periode. Dus uh, goed om altijd weer even uh, gewoon een reces te hebben en erbij er te kunnen lezen en uh, op vakantie te kunnen gaan. Ja, over, dus over... ik ben er wel weer aan toe om weer te beginnen. <laughs> je zit alweer op het puntje van je stoel hoor ik. Precies. Um, er is uh, veel te lezen voor de aankomende uh, raadscommissies. Er komen er twee. Dinsdag uh, praten jullie over uh, lokale steun, kent en jeugdhulp. Ja. spelregels, woningbouw, sociale huur... betaalbare woningen, koopwoningen... woensdag, mobiliteit, kadernota, parkeerbeleid... en de zienswijze tussen evaluatie en ambtelijke samenwerking. Daar is nogal wat ja. over uh, te vertellen. Klopt, uh, ja. Ja. allemaal, uh, wel, denk ik. Ja. Ik, uh, ik wil eens vragen, hoe, hoe denk jij over de spelregels... woningbouw, sociale huur en betaalbare huurkoopwoningen? Nou, het is goed dat dat gewoon een keer... Uh, Helder wordt vastgelegd, want er waren allerlei beelden over van die 30 ja, We hebben zo'n eis ooit vastgesteld. Um, 30 van de woningen moet sociale woningbouw uh, worden. Maar er is altijd wat interpretatie bij... Uh, wat is nou 30 Is dat 30 van het vloeroppervlak? Is dat 30 van de woningen? Is dat uh, bij elk project? Elke woning, elke individuele woning die je bouwt... Gaat het gaat over echt grotere projecten. Wat is dan groot? Wat is dan klein? Welke uitzonderingen zijn er? Dus het is wel goed dat je daar gewoon een keer een duidelijke spelregels over vastlegt... En, um, dat het ook een keer vast ligt. Ja, en daarbij, ja, de VVD is niet een heel groot voorstander van die 30%-eis. Mm -hmm. um, dus inhoudelijk, uh, ja, maar die hebben nou helemaal afgesproken in het coalitieakkoord. En dat is al daarvoor al een voor mij bijna unanieme raadsuitspraak uh, geweest. Dus dat is nou helemaal staand beleid. En het is wel goed om dat gewoon vast te leggen. Maar je zegt, het is, dat nog niet, het is niet echt duidelijk of het nou 30% van het uh, vloeroppervlak is of 30% van de woningen. Is dat niet nou, uitgesproken? Het oorspronkelijke, in die, uh... het oorspronkelijke voorstel was 30% van het vloeroppervlak. Ja? Um, nou, dat is vrij onhaalbaar, want uh, dan heb je het echt over heel veel woningen. Mm -hmm. um, en een heel groot deel wat dan sociale huurwoning wordt. Dan breng je de woningmarkt niet echt in balans. Dus later is dat dan een beetje aangepast. Nou, we hebben 30% van de woningen handhaven. Uh, maar vanaf welke projecten dat geldt... en geldt dat ook als een particulier... een, uh, een, een, een tuin verandert in een woning, weet je wel. Dus je, mm -hmm. Als je daar toestemming voor hebt voor welke projecten geldt het nou, dat is allemaal niet helder vastgelegd. En nu is het duidelijk gewoon van het geldt voor projecten van een bepaalde grootte. Uh, ja. Oké, okay, dus die, die spelregels die worden uh, natuurlijk ja. in de commissie al, al voorbesproken. Er stond ook een stukje over grondbeleid. Eigenlijk uh, heeft Zandvoort geen grondbeleid tot nu. Nou, voor mij hadden we wel grondbeleid, maar wordt het uh, geactualiseerd? Um, maar dat weet ik dan niet helemaal absoluut. Want ik moet zeggen: dit is een onderdeel van het portfolio van mijn collega Belinda Geurens. Mm -hmm. Nou, dan uh, moeten we dan eens met Belinda over uh, praten. Ja, ja, moet ik, ja. <laughs> uh, woensdag, mobiliteit en kader parkeerbeleid. De nota parkeerbeleid die, uh, ligt weer voor. Uh, hoeveel jaar zijn we daar nou al mee bezig? Ik denk het al sinds de auto's rijden in Zandvoort. Dat <lacht> is zoiets echt uh, van de grond gekomen. Uh, nee, er zijn meerdere pogingen geweest tot parkeerbeleid. En, uh, dat is ook al uh, voortdurend gestrand en uh, opnieuw begonnen en aangepast. En het is nu uh, is dat hele dorp één weerwar van uh, ene parkeerbeleid hier, een ander parkeerbeleid daar. Andere vergunningen hier, andere tijden dat je moet betalen daar. Het is één grote uh, warboel geworden door alle goede mm -hmm. ideeën die er in de loop der jaren zijn uh, ontstaan. Dus dit is weer een poging om, uh, om daar één systeem uh, van te maken. Ja, dan... Wat het fijn is aan deze poging is dat, wel, dat er wel een ontzettende hoop onderzoek naar gedaan is. En uh, uh, dat we nu wel echt gewoon een beeld hebben van welke kant, uh, wat voor kanten kun je op. Ja, ja. Want dat zou moeten kunnen met de brei uh, werk die er uh, verricht is. Ja, er zijn natuurlijk uh, een aantal dingen ook waar de VVD over uh, denkt. Hè. Bijvoorbeeld de, de parkeerplaatsen op de boulevard, dat mag niet minder worden. Uh, ja. Komt dat in een stuk tot uiting? Dat je hetzelfde aantal parkeerplaatsen kan houden? Of, of uitbreiding van P P Zuid om het maar wat te noemen? Nou, het stuk zelf is... Um, laat aan duidelijkheid wel wat te wensen over. Het is een beetje... Ik, ik, ik had verwacht... Uh, op basis, maar goed, ook dit zeer een stukje van de portefeuille van Belinda Geunst. Dus ik, ga, ik hou het heel algemeen. Um, maar wat, je, wat ik wel... Ik had verwacht dat er veel meer al had gelegen op dit moment. Als je mm -hmm. ziet hoe lang er al... Door, door het college aan parkeerbeleid uh, wordt gewerkt, ook deze periode al. Hoe vaak we al bij begroting en zo extra geld ter beschikking hebben gesteld voor weer een onderzoek en voor weer uh, beleidsambtenaren die dit gaan uitwerken. Want ik verwacht dat er meer lag dan nu. Mm -hmm. Het is nog heel erg algemeen en hoog over. Uh, dus dat is wel jammer. Nou, dan, dan blijf ik ook maar een beetje algemeen. Dan ga ik terug naar het coalitieakkoord. Er staan een aantal speerpunten in, uh, in dat akkoord. En uh, wat, wat is voor de VVD het belangrijkste speerpunt? Uh, ik vind het coronafonds heel belangrijk. Dat we mm -hmm. kunnen zorgen dat zandvoortse ondernemers en bedrijven en inwoners... gewoon die crisis goed doorkomen. Want we zien dat het echt heel hard uh, toeslaat. Uh, niet alleen qua gezondheid, uh, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook gewoon uh, economisch uh, dat bedrijven daar gewoon last van hebben. Dat instellingen daar last van hebben. Dus het is goed dat daar gewoon een pot geld is en dat we dat kunnen uitgeven. Mm -hmm. um, wat ik ook belangrijk vind is dat we hebben vastgelegd... dat die OCD-verlaging die we begin deze collegeperiode hebben gedaan... en die eigenlijk sindsdien elke keer een discussiepunt was daarvan gewoon hebben gezegd, van, nou, er komt geen lastenverhoging. Dus hoe groot stel dat er, er komt waarschijnlijk een economische terugslag komt door die coronacrisis. Dus we hebben duidelijk dat er komt geen belastingverhoging meer. Dus die belastingverlaging van deze periode blijft voor de OCB. Dat is wel heel fijn. Um, een ander discussiepunt ging over de ambtelijke samenwerking. Daarvan staat in het collegeakkoord nou heel duidelijk van, we gaan de komende jaren maximaal zoveel bijdragen. Er komt een duidelijk budgetplafond naar Haarlem toe. Want daarmee is wat afgelopen jaren zag je steeds dat er uh, elke keer weer meer geld gevraagd werd en toegekend werd. En dat komt dan ook ten, ten einde. Mm -hmm. uh, wat ik belangrijk vind is de positie van de auto. Uh, er zijn heel veel beleidsstukken en regionale visies die gaan over... Bereikbaarheid. En daar staat dan zo'n soort omgekeerde piramide in, zou ik maar zeggen. met De voetganger is het belangrijkste, dan met die openbaar vervoer. Oh ja, en er komen ook nog af en toe auto's, maar dat willen we liever niet. Nou, dat is van tafel. We zeggen nou als gemeente Zandvoort, voor ons zijn alle vormen van mobiliteit belangrijk. En mensen hebben keuzevrijheid hoe ze willen komen. Er, mag ik even naar dat verkeersbeleid toe? Ja. Er wordt elk jaar een hoop geld gestort in het fonds bereikbaarheid Zandvoort. Maar wat zien wij daarvan terug? Te weinig. Dat is, een, dat is een duidelijk antwoord, mooi. <laughs> ja, nee maar, dat, nee, maar dat is wel een van de voorbeelden. Daar zie je dat er is best een goede visie die we met de regio-gemeenten hebben vastgesteld, in 2011 alweer. Uh, Waar een echt duidelijk gezegd: van, nou, dit zijn de knelpunten uh, voor de regionale bereikbaarheid. En dat, dat knelpunt is eigenlijk gewoon het verkeer wat dwars door Haarlem uh, heen gaat. Ja. Je staat in ja, Zandvoort, dan zijn je niet in Zandvoort in de file, maar in Haarlem. Uh, en dat komt omdat er eigenlijk nooit een fatsoenlijke ring om Haarlem heen is uh, gelegd. Dus je, uh, de, en die visie uit 2011 die zegt ook: nou, er moet een verbinding komen. En dan ga ik even in op wat het voor Zandwoord belangrijk is. Je ja. heeft van: vanuit het is belangrijk dat er een aansluiting komt tussen de zeeweg en de randweg. Zodat dus je daar weg kunt, richting het noorden dus eigenlijk. En het is belangrijk dat er een Kennemer tunnel komt. En dat is dan eigenlijk de, de zuidelijke ring. Uh, Doordat dus je daar ook niet langs de, de dorst Haarlem heen moet. Ja, dat zijn, dat zijn en, natuurlijk wel mooie. Dat zijn hele grote ja. bereikwisselingen. Ja, ja, ja, ja. En juist daarom is dat fonds bedoeld: dat je in de loop der jaren kunt sparen. En dat je ook, uh, doordat je het niet zelf laat zien als regio, van nou, wij willen dit. Dan ga je ook fondsen lostrekken bij, uh, bij andere overheden en bij, uh, bij het Rijk. Ja, dat is... Ja, bijvoorbeeld met het spoor, uh, toen de gemeenten zeiden van uh, wij gaan meebetalen aan het spoor. Ja. Toen kwam ook het ministerie van Infrastructuur en ook ProRail met, nou dan dragen wij ook bij. En toen kwam dat rond en nou kunnen er uh, meerdere treinen per uur uh, naar Zandvoort. Toe. En zo geldt het ook voor die wegenprojecten. Dat kun je mm. als gemeente zelf niet betalen. Maar het Rijk gaat er natuurlijk niet betalen als de regio zelf niet bijdraagt. Maar denk je, denk je dat uh, de, de regio daar op een gegeven moment de handen voor op elkaar krijgt en dan kijkt specifiek even naar Bloemendaal? Ja. Ik denk dat dat wel uh, een, uh, een dingetje dat is wordt. een uitdaging. En dat is ook het probleem. Met die, want die visie uit ja, 2011 wil mm -hmm. uh, men actualiseren. Mm -hmm. En uh, dit is ook precies het probleem: dat inmiddels de gemeentes uh, er politiek ook anders over denken. Ja. En dan is de gemeente Bloemendaal en Haarlem. die. ...toch lastig vinden om die zeeweg geen randweg te verbinden. Ja. De gemeente Haarlem die eigenlijk... Uh, een, ...een heel sterk anti-autobeleid voert... ...en eigenlijk er überhaupt niet voor voelt... ...om de bereikbaarheid per auto uh, beter te maken. En de visie heeft, maar we moeten juist alle mensen... ...in inloop naar vervoer krijgen. Dus dat is heel lastig om dat... Uh, ...bij elkaar te, te trekken... ...en daar een, een gezamenlijke visie van te maken. Ja, nou, daar heb je nog een flinke kluif aan. <laughs> zo ja. uh, te horen. We, we gingen door met de speerpunt. Ik, ik heb er eigenlijk uh, nog wel eentje... ...en die gaat inderdaad ook over de ambtelijke samenwerking... Um, hoe, hoe is dat tussen jullie onderling? Tussen de VVD Haarlem en de VVD Zandvoort. Hoe, denk je, uh, hoe denken die daarover? Um, jullie standpunt is bekend. Ja, nee, dat, nou, gelukkig. Uh, nee, en de, de VVD in Haarlem heeft ingestemd met die ambtelijke fusie. Uh, en ik vind dat uh, op zich vanuit hun positie ook begrijpelijk. Want uh, vanuit de gemeente Haarlem beredeneerd. Er is toen een verzoek gekomen vanuit Zandvoort om ambtelijk samen te gaan werken. Haarlem heeft daar zelf uh, toen ook bedacht van, we hebben er niet echt last van, dus doe dat maar. Mm -hmm. En daar, daar heeft de VVD in meegegaan. Dus Oké. Okay. daar niet, uh, niet van kunnen overtuigen. Nee, dus zij, zij hebben daar toen uh, mee ingestemd. Um, ik, ik wil daar toch even over verder als je het niet erg vindt, want uh, er zijn twee rapporten verschenen. Dat is één, uh, het rapport uh, Berenschot, en twee, het rapport wat geschreven is door INO Research... Uh, ja, wat onderdeel van dat Beerschot. Wat overigens ja. in opdracht geschreven is van ja. beerschot. En het Precies. grappige is dat daar verschillende getallen in staan. Zo gedetailleerd <laughs> heb ik dat nu niet, uh, niet in mijn hoofd. Uh, nou ja, uh, laat ik er een paar noemen. Uh, de de Zandvoorts geven een rapportcijfer uh, over de samenwerking van 6,5. En de ondernemers zijn wat minder positief. Wat minder positief. Die doen uh, 5,8. Dat zijn geen uh, stralende rapportcijfers, vind ik. Nee, en uh, voor mij was er ook zelfs een meerderheid... die vindt dat de dienstverlening erop achteruit is gegaan. <tie> ja. uh, die vind ik wat dat betreft eigenlijk nog veel schokkender. Nou, in het tweede rapport... Dat het beter zou worden. In het rapport INO uh, Research... is 55 van de bewoners negatief en 20% positief. Ja. En van de ondernemers is het 54 om 16. Dat geeft toch te denken, of niet? Dat geeft zeker te denken. En dat is ook uh, die, diep triest. En uh, nou goed, dit, dit rapport gaan we ook bespreken. En gelukkig hebben we eerst een uh, technische sessie... dat we het ook met de onderzoekers gaan uh, bespreken. Want ik heb wel meer vragen over het onderzoek zelf. Ja, als, ik, als, ik dit, als, als ik dit zo lees, Martijn... en dan ga ik terug naar het coalitieakkoord... en we gaan beter uh, communiceren. Uh, ligt daar een weg open? Om, om dit te communiceren naar de burgers van Zandvoort... van joh... Uh, hoe, hoe zit dat nu? Want je hebt het wel keurig in het rapport gezien. Maar ik neem aan dat uh, de raad daar zelf ook wel een, een inkijkje in wil hebben. Ja, en wat, wat, nou, wat het vooral duidelijk maakt. Kijk, als de meerderheid van de mensen. want die bleek wel duidelijk uh, uit het rapport. de meerderheid van de mensen vindt dat de dienstverlening achteruit is uh, gegaan. En tegelijkertijd is het advies van het rapport: ja, in Zandvoort moet ook nog eens meer gaan betalen aan Haarlem. Oh, daar, wil ja, is... ik, daar wil ik het, het zo ook dan... nog even over hebben. Precies, maar die twee kan ik in elk geval niet met elkaar rijmen. Nee. We kunnen niet zeggen van de dienstverlening is slechter geworden en dat gaat u meer kosten. Nou, dan, ja, als, ik, uh, als de Albert Heijn dat tegen mij vertelt, ga ik een andere winkel zoeken. Ja, uh, ja zo, zo werkt het wel. Je gaat niet meer betalen voor minder uh, dienstverlening. Ja. Dus we moeten zorgen dat die dienstverlening uh, aanzienlijk beter wordt. Uh, ik, heb, ik heb hier nog een stukje uh, de bedrijfsvorming risico rondom de vergoeding en extra hoge indexering van de CEO voor gemeenteambtenaren was niet voorzien. Afgesproken is dat alle bedrijfsvoeringrisico's door Halen worden afgedekt. Ja, dat gaat ze dus geld kosten. Uh, ja, dit gaat over dat de, de CAO-lonen, dus de lonen ja. van ambtenaren, zijn voor, twee jaar geleden, meen ik, uh, wat fors verhoogd. Omdat het een aantal jaren niet uh, is gebeurd. Uh, en nou zegt Haarlem... Uh, ja, dat kost ons meer geld en dat moet Sam uh, bijbedragen. Nou, wat je net zegt, afgesproken is dat Haarlem dat soort kosten betaalt. Mm -hmm. uh, maar de eerste. Eerste jaar van de fusie, dus 2018, is de zonder de op een nullijn. Mm -hmm. Toen is Haarlem ook niet gekomen met, ja, Zandvoort moet eigenlijk minder gaan betalen, want we zalen de inflatiecorrectie wel. Dus het is een beetje uh, dubbel en het voelt voor mij ook een beetje als een gelegenheidsargument. Haarlem neemt bewust het risico dat zij de salarissen betalen. Um, dat, dat betekent ook dat wij een algemeen bedrag gaan. Het ene jaar is de salarisontwikkeling hoger, het andere is die lager, maar dat is hun risico. Ja, nou, ze hebben nog een tweede risico, dat is het bedrijfsvoeringsrisico. Ja. Uh, om omtrent de, de overheid en de, de investering daarover. Uh, ook hier loopt Haarlem het risico om alle kosten te moeten betalen. Dat zijn dus twee kostenposten uh, waar Haarlem uh, toch tegenaan hikt. En de, de kranten uh, afgelopen tijd uh, zijn daar niet stil over. De, de wethouder uh, Botter die doet daar nogal uitspraken over. Ja, maar dan hadden ze moeten bedenken waar ze hun handtekening onder hadden gezet. Want we hebben een... Kijk, Haarlem... Uh, ...betaald voor de bedrijfsrisico's, maar Haarlem wint ook als de bedrijfsvoering op orde is. Dus dat is een risico wat zij bewust hebben genomen met het idee dat daar winst te behalen valt. Want als je voor twee gemeentes computers koopt, heb je kans dat je goedkoper kunt inkopen. Ja. Bijvoorbeeld, noem ik even een voorzitterlijke ja. voorbeeld. Als dat was gelukt, dus als ze die computers bijvoorbeeld goedkoper hadden ingekocht... ...en zij hadden een winst gemaakt, hadden ze die winst ook niet met, met Zandvoort gedeeld... Als je een risico neemt, dan neem je dat bewust. En dan heb je ook de gevolgen daarvan te dragen. Je kunt niet zeggen, het valt nou tegen, dus we gaan dat geld bij Zandvoort uh, halen. Maar waarom, waarom, Zeker niet bij bedrijfsvoeringsrisico's, want bedrijfsvoering is iets wat HLM voor ons doet. Ja. Waarom uh, sputtert dan de, deze wethouder dan zo op dit uh, dossier? Ik vind niet dat de wethouder sputtert. Uh, wat, wat op de agenda staat is ook de reactie van het college op deze... Maar ik heb het over de wethouder van Haarlem. Uh, nou de wethouder van Haarlem, nee, de wethouder van Haarlem die heeft een opdracht gekregen van zijn gemeenteraad om uh, meer geld bij Zandvoort uh, te halen. En dat de gemeenteraad daarvan mening is dat ze dat risico achteraf misschien niet hadden moeten nemen. Ja, en dat kan. Zo werkt uh, politiek. Ja, dat, zo werkt politiek. Maar als je een auto koopt, kan je hem ook niet zomaar terugbrengen als er uh, iets aan sputtert. Um, maar... Daar blijft uh, Zandvoort keihard in dat dat zo uh, afgesproken is. Ja, we hebben in het coalitieakkoord afgesproken, er gaat naar Haarlem maximaal zoveel, uh, uh, van, voor dit jaar niks, voor 2021 een ton extra en, voor twint, en verder, ja, ik heb hem niet helemaal precies, in, uh, hoorde, nee, maar... heb nu, ik heb nu geen papier bij me, maar we hebben gewoon een duidelijk maximumbedrag afgesproken. Dus er kan bijgesproken uh, worden? Wat, wat Haarlem, er uh, is iets aan onderhandelingsruimte, dat is ook hoe het werkt. Hè. Je kunt niet zeggen, je krijgt niks en het uh, mm -hmm. gaan maar gewoon door, want dan, dan loopt het uh, spaak. Ja. Dus je moet het gesprek aangaan. En het college van, ons, van Zandvoort heeft ook wat geld om dat gesprek aan te gaan. Maar de ruimte die er is, ligt natuurlijk onder uh, de ruimte die en vraagt. Ja. En daarbij, dat geld wat wij ter beschikking hebben gesteld, is ook gewoon voor capaciteitsuitbreiding. En het college wil ook uh, parkeerbeleid aanpakken. Het college wil ook uh, nog, nog een aantal dingen waar structureel altijd meer ambtelijk inzet voor nodig is. En dat gaat daar wel van af. Dus die kunt niet. En, en is lastig. Als, als je die drie ton die in totaal beschikbaar komt alleen een Haarlem geeft... dan is er geen ruimte meer om ex ambtenaren in te huren voor ja. Zandvoort. En dan kunnen we de ambities niet waarmaken. Dus het is een hele lastige puzzel die het college nu moet leggen. Oké, okay, nou die, die puzzel die wordt door jullie en de rest van de raad op, op de voet gevolgd... en er wordt over gesproken aanstaande woensdag. Um, ja. Ik krijg ook nog de najaarsnota. Zit er daar nog verrassing in? Uh, nou, wat je ziet is dat we lastig grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Dat het heel erg tegenvalt. Uh, ik vond die ook veel meer geld kost dan wat we hadden gepland. Uh, dus daar wil het gesprek over aangaan. En wat ik zie, ja, wat niet een verrassing is, maar nu zie je wel concrete tegenvallers door uh, corona. En de inkomsten die we mis hebben gelopen. En... Ja, wordt, wordt dat nou echt een financiële uh, puzzel? Kom je echt in de moeilijkheden hierdoor? Uh, nou, je ziet wel dat we het jaar, uh, zoals er nu naar uitziet, een negatief afsluiten. Uh, dat dus is bij het eindige 2020 met een tekort. Ik denk dat het niemand heel raar als je ziet dat we in een uh, stevige economische crisis zitten. Nee. Uh, maar we moeten dus wel het gesprek aangaan van hoe gaan we dat nou in de toekomst uh, oplossen. Ja, je kan niet zomaar alle potjes leegtrekken. Uh, het, het, het corona hoofdstuk in Precies. het coalitieakkoord is, uh, is vrij duidelijk. Hè. Er moet geld naartoe. Maar je moet ja. ook wat overhouden. Um, ja, en je ziet ook dat het college af en toe de verkeerde potjes leegtrekt uh, voor verkeerde doelen. Maar goed, dat gaat heel erg diep de materie uh, in. Oh ja, nee, dat, gaat, uh, dat is iets aan jullie om uh, de juiste Precies, potjes ja. juist te leeg te laten trekken en ook een goed dekseltje er weer op te houden. Precies, dat er, no dat er nog vraag. wat blijft zitten. Ja. Ja. Vooral het dekseltje. Ja, vooral het dekseltje. Martijn, bedankt voor uh, de, de uitleg over een aantal punten. En ik wens je uh, veel succes in de komende twee vergaderingen en veertien dagen daarna de raadsvergadering. Dankjewel. je ja, wel. Precies. Dank je Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Er is uh, weer van alles te doen in uh, Ondernemersland en uh, Leegstand in Zandvoort, uh, Raadhuis, Halterstraat. Er is van alles te doen en uh, een van de mensen die daar heel druk mee bezig is, is Peter Tromp. Peter Tromp, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ik moet er nog een beetje aan wennen natuurlijk. Hè. Normaal ja, is het... Uh, 10, 12 en nu 11, 1 hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, voor de, voor de baas van de kaas maakt het niet zoveel uit, maar... Uh... Nee, nee, nee. <laughs> Peter, ja. uh, een aantal onderwerpen kunnen we het over praten... maar ik heb begrepen dat jij ook uh, samen met een aantal mensen kijkt naar de leegstand in Zandvoort. Ja, er is uh, op initiatief van de provincie Noord-Holland... een. Uh brief uh, geschreven naar uh, alle gemeentes in uh, Noord-Holland alwaar zij gaan proberen met steun van de gemeente zelf, niet alleen van de provincie uh, de leefstand tegen te gaan zoals die zich dreigt te gaan ontwikkelen al bezig is in uh, specifiek Noord-Holland. Het is een landelijk probleem, maar de provincie heeft het voortouw genomen. Deze provincie die heeft gezegd tegen alle gemeentes. Als jij met een goed plan komt, als jij een goed rapport schrijft waar je het over wil hebben, hoe je het aan wil pakken, dan zijn wij bereid een bedrag van 25.000 euro uh, te doneren als zijn een subsidie. Mits jullie als gemeente hetzelfde bedrag bijschokken. Er zijn een aantal gemeentes die hebben dat uh, ter hand genomen. Zo ook uh, de ambtenaren van economische zaken in dit dorp. En dat heeft geleid tot een uh, schrijven waarin uh, wij dus gaan proberen om voor de komende jaar. En dat is een project wat zich uitstrekt vanaf... ...ongeveer juni 2020 tot en met december 2021, jaar anderhalf jaar... ...om allerlei uh, dingen te gaan ontwikkelen waardoor wij de leegstand niet alleen... ...maar ook het vervraaiing van het centrum uh, kunnen oppakken als zodanig. Er is een werkgroep in het leven gesteld. Er zijn wat ambtenaren van de gemeente bij. Ook de jongen die het stuk heeft geschreven... Uh, het college heeft inmiddels gezegd... en de raad ook... dat stuk ziet er goed uit. Uh, wij gaan akkoord... mits de provincie daar ook mee akkoord gaat. En zo werkt het vaak in dat soort zaken. Het moet van twee kanten komen... en dat is ook een goede zaak natuurlijk. En, uh, dus er is een bedrag voor het komend jaar... anderhalf jaar van 50.000 euro beschikbaar... waarin wij dus... Uh, Gaan proberen om uh, de leegstand in Zandvoort tot een minimum te gaan beperken. Dat doe je niet met 50.000 euro. Maar goed, er zijn wel handvaten die we kunnen gebruiken om dat te gaan doen. En dan moet je ook denken, Ben, aan uh, het inhuren van... Uh, zogenaamde uh, adviesbureaus... die daar uh, echt wel verstand van hebben... die zeggen wat je moet doen. We kunnen praten met uh, raadsleden... we kunnen praten met wethouders... met fractievoorzitters. We gaan kijken of het bestemmingsplancentrum er goed uitziet... of we daar wat aan moeten doen. En uh, het allerbelangrijkste... we gaan praten met ondernemers. En die ondernemers die moeten het uiteindelijk doen. Ja. Nou is... en wat wij eigenlijk willen voorkomen is uh, dat wij situaties krijgen zoals die nu al zijn, bijvoorbeeld in het laatste gedeelte van uh, de Grote Houtstraat in Haarlem. Waar het aantal winkels wat leeg staat schrikparend is. En zo'n winkelstraat die gaat zich ontwikkelen tot een soort gatenkaars. Om maar in mijn vakgebied te <laughs> Ja, nou Peter, ik, uh, het is een heel betoog geworden. Maar ik wil toch wel ja. even terug, terug naar de basis. Uh, ja. Nog niet zo lang geleden uh, was er een kernteam. En is dit ook in besproken. En uh, de, de oorzaken waren duidelijk. Hè? Men wil niet ondernemen in Zandvoort met uh, kwaliteitwinkels. De huren zijn te hoog en uh, dat zijn dingen die zijn uitgekoud. Er is een onderzoek geweest in 2018 over hoe en waarom in Zandvoort. En als je nu gewoon even in Zandvoort kijkt en dan doe je een rondje centrum... zie je dat er zeven winkelpandjes leeg zijn, drie horecapanden... en op de Zeestraat is één onduidelijk pand uh, ook nog leegstaan. Uh, waar hebben we het eigenlijk over? Nou ja, we hebben het over. We hebben natuurlijk niet een winkelbestand zoals dat in het Haarlemse is. Nee, ik heb het over Alkmaarse. Ja, Dus het winkelbestand is vele malen kleiner. Als je dan praat over tien winkels, is dat toch wel wat. En wat wij willen voorkomen, Ben, is met dit rapport in handen. Met deze handvaten die wij nu aangeboden krijgen... willen wij voorkomen dat wij inderdaad over een jaar als de coronacrisis eenmaal is opgelost... Uh, uh, mogen we hopen met z'n allen... dat wij over een jaar niet dezelfde situatie krijgen... als wat ik net heb gezegd, wat er in halen plaatsvindt. Ja, maar we, gaan, we de... gaan juist de andere kant op, Peter. Nee, als, we ik, gaan als, ik even, als ik vormen. even in het centrum kijk, bij jouw kaaswinkel linksaf... daar stonden twee pandjes leeg... en die zijn zeer binnenkort weer opgevuld. Dus we gaan ja. eigenlijk nu al vooruit. Daar gaan we nu al op vooruit. Nou, dat is hartstikke goed. En dan gaan we die, met die andere zeven, A10, gaan we ook mee aan de slag. En uh, uh, wat wij willen voorkomen is dat het eind van de halte straat straks uh, leeg komt te staan. Vanwege het feit dat de coronacrisis ertoe uh, heeft uh, gebracht... ...dat de mensen het niet meer redden. Dus we gaan praten met die ondernemers. We gaan proberen om die leegstand zoveel mogelijk te beperken. Het heeft niet alleen met leegstand te maken. Dit rapport heeft ook te maken met de verfraaiing van het centrum. Nou, zoals je weet zijn we bezig met de ontwikkeling van het Raadhuisplein. Er is een werkgroep voor ingericht... ...door het feit dat we uh, een kabinetscrisis hebben gehad in dit dorp... Zeg maar gewoon een kabinetsvissers, maar zoveel. Maar goed, het is gebeurd. Het is allemaal weer wat verlaat. En uh, het rapport om het Raadhuisplein uh, weer op een goede manier in te richten, ligt klaar. En ook daar is dat geld dus ook voor bedoeld. Het verfraaien van het centrum. Uh, wat gaan we doen met de verlichting? Wat gaan we doen in de zomer met de aankleding van het centrum ten aanzien van groen? Nou, als we het even over groen mogen hebben. Het is echt schandalig. Ik vind dat het centrum van de dorp versteent. En niet alleen uh, uh, de, de bomen komen weer terug, is er heilig beloofd. Maar dat hebben ze ook van de lantaarnpalen in de Halterstraat gezegd. Dat ja, die ik, uh, zouden in augustus geplaatst worden. Ben, het is schande. Het duurt verdomme een half jaar, negen maanden tot een jaar... voordat er weer nieuwe lantaarn... Ja, ze moeten besteld worden. Ja, kom op <lacht> mensen. gaan nou toch weg. Peter, mag ik even en, terug ja, naar, die, uh, naar, naar die pot met geld... Want, ja. uh, uh, dat is een, een duidelijk uitleg, uh, in, in de krant stond 25.000 euro voor een onderzoek. Maar uit jouw woorden begrijp ik dat die uh, 50.000 euro, als het allemaal goedgekeurd is, ook voor uitvoering bedoeld is. Dat je oh. daar ook mee iets kan verbouwen, dat je iets kan plaatsen. Uh, is dat nou, juist? Ja, ja uh, nou, de, de, die werkgroep die nu uh, is opgericht, die moet dan gaan kijken... Een goede basis gaan maken. En dat wordt aan alle kanten gecontroleerd. En zo hoort het ook in deze tijd. Als je geld krijgt, moet je het ook verantwoorden. Niet meer als normaal. Maar die werkgroep gaat eens kijken wat gaan we doen met die 50.000 euro. Gaan we bijvoorbeeld zeggen tegen een ondernemer. Moet je luisteren, dat pand van jou het staat op een uh, uh, uh, echt in het, in het zicht, uh, in, in, op een plek wat echt in het zicht staat ga daar wat aan doen. Ja, ik heb er geen geld voor. Nou, misschien moeten we dan wel verf kopen... en dan zeggen van... oké, okay, we gaan je pand een, een nieuwe lik verf geven. Dat soort zaken moet je aan denken. Dus ook voor de uitvoering? Ja, het heeft ook een beetje... met een aanmoedigingssubsidie nou ja. te maken. Van, uh, kom op mensen, uh, zet de schouders eronder... en uh, blijf. In, die, uh, in diezelfde... Uh, trant... van het uh, uh, toenmalige... Uh, kernteam is er ook gesproken over vervrijing van gemeentepanden. Er zijn natuurlijk ook een heleboel gemeentepanden die er niet, uh, niet meer netjes uitzien. Sterker nog, die staan bijna op omvallen. En dan uh, neem ik als voorbeeld even het Badhuisplein, die flat die daar staat. Uh, kunnen jullie daar ook in adviseren aan de gemeente? Ja, wel degelijk, wel degelijk. En er is uh, uh, heilig uh, beloofd uh, door de uh, wethouder die toen in uh, dat uh, college zat... Uh, op het moment, er waren nog twee mensen die er niet uit wilden. Daar liep nog een procedure tegen, omdat die er niet uit wilde. Op het moment dat die mensen eruit gingen, zou het gesloopt gaan worden. Dan kan dat morgen. Dan kan dat morgen, want die mensen zijn eruit. Erger, het kon al een maand geleden. Want daar <lacht> waren ze er ook al uit. En uh, dat is een doorn in het oog. En uh, ook voor ons als ondernemers. En in het overleg... ...van uh, wat wij uh, maandelijks, twee maandelijks hebben... ...met de wethouder van economie Toerisme. Ellen Vrij komt dat op 30 september pas. Jammer, maar goed, we moeten dus nog drie weken wachten. Is dat een van de agendapunten wat daar ter sprake komt? Okay. En waar wij dus niet alleen als OVZ, maar als OBZ... ...ondernemersbelangen Zandvoort, met z'n allen... ...Strandpachters, Horeca, uh, Retail zeggen tegen de wethouder... ...wethouder, kom op. Actie. ...actie en gooi het plat. Want als er een stuk grond ligt... ...is dat vele malen beter... ...dan wat het, uh, de uitstraling die het nu heeft. Kunnen okay, we kunnen nou, het niet permitteren. Dat zijn dan uh, een aantal dingen... ...die jullie uh, uh, moeten gaan doen. Het is ja. mij een stuk duidelijker geworden... ...hoe dat nou werkt... ...met die, uh, met die leefstandsonderzoek... ...en eventueel daar de, de uitkomst van. Ja. Uh, jullie vergaderen eind september... Wij vergaderen met die werkgroep volgende week weer, want we willen er een beetje vaart achter zetten. Wie zit er en, in de werkgroep? Uh, de wer in de werkgroep zit Ron Kales van Bichim, uh, Lisbeth van Lundspreek, uh, Theo van der Laan, eigenaar van de HEMA... Uh, ...die Kaasboek zit er natuurlijk ook weer bij, die Tromp, Peter Tromp zit erin... ...en dan twee mensen van uh, de gemeente. Dat is een werkgroep van zes. We zijn uitgenodigd om 2 oktober te gaan kijken in Beverwijk. Daar zijn we uitgenodigd door de vereniging, ondernemersvereniging Aldaar... Uh -huh. ...en ook door de wethouder. De wethouder van economie, toerisme, Ellen Verrij gaat ook mee... En daar gaan we kijken, want die zijn al ongeveer een half jaar, drie kwart jaar verder als dat wij zijn. Oké, okay, dus je kan... En, uh... Uh, daar kan je van leren. Ja, dus dan gaan we kijken van ja. hoe doen jullie het, wat hebben jullie gedaan, hoe zijn de handvaten die jullie gebruiken, uh, uh, hoe gaat het met de subsidie en dergelijke. Mm -hmm. En uh, uh, wat voor adviesbureau denken jullie dat jullie nodig hebben. En daar zijn ze al een stuk verder mee, dus ik denk dat we daar een hoop van kunnen leren. Goed, Peter, bedankt uh, voor de uitleg over dit uh, toch wel brede onderwerp. En de zandvoort ja. zeer aangaande uh, gezien onze uitstraling in binnen- en buitenland. Gezien de tijd moeten we het hierbij laten. Uh, okay. Wij zijn zeer benieuwd uh, naar het vervolg van deze werkgroep. En we gaan je er nog over bellen. Hartstikke goed. Oké, okay, Peter. Verder weekend. Jij ook. Dank je. Dag. Thank you Voor ons uh, laatste onderwerp blijven we toch in, uh, in de ondernemerssfeer. Uh, Rob Hartog is voorzitter van de Koninklijke Horeca-afdeling Nederland. Er is heel veel te doen geweest uh, voor, tijdens en, uh, en, en nu na de coronacrisis. Rob, goedemorgen. Goedemiddag, goedemorgen. sorry. Goedemorgen. Goedemiddag, inmiddels. Ja, ja, ik, ik vergis mij daar toch steeds in. Ik zit daar zo vast in. Um, Jullie zijn heel druk bezig geweest hè? Uh, voor, het, voor het hele horeca gebeuren en ook de retailers. Um, hoe, hoe is het, uh, het seizoen nu verlopen voor jullie uh, algemeen? Nou ja, we kunnen wel stellen dat het een heel raar seizoen is. Met een heel groot gat erin uh, aan het begin van het jaar. Wat doodzonde was aangezien het prachtig mooi weer was. Ik denk dat we eigenlijk kunnen kijken naar dit jaar als ongeveer het mooiste seizoen qua weer. Wat ik nou alweer ooit heb meegemaakt. Uh, van, van maart eigenlijk tot een paar weken geleden was het natuurlijk prachtig. Um, dus dit was echt een jaar geweest voor iedereen om uh, goede buffers uh, op te bouwen voor slechtere jaren. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal gelukt uh, door de verplichte sluiting. Um, de drukte in de zomer was wel denk ik redelijk goed. Um, echter ook wel veel publiek denk ik in Zandvoort waar we niet zo veel aan hadden als ondernemer zijnde. Uh, als ik keek hoeveel auto's er geparkeerd stonden aan de boulevard waar mensen in lagen te slapen. Uh, de troep en afval wat iedereen op het strand achterliet uh, na een stranddag was. Uh, nou ja, onzandvoort, vond ik. Dus veel mensen uh, waar we niet zoveel aan hadden. Maar verder uh, was het een. Uh, denk ik wel een druk bezochte zomer voor Zandvoort. Ja, in, in het voortraject uh, waren de strandtenten dicht en het publiek mocht wel op het strand. Dat doet natuurlijk zeer. Jullie zijn uh, allemaal een beetje overgegaan op een uitgiftenluik. Heeft dat nog wat gebracht? Niet dat je iets, iets, iets kan compenseren, maar uh, heb je in die tijd nog wel wat te doen gehad? Nou, wat dat vooral bracht is dat we uh, de medewerkers een klein beetje aan het werk konden houden. Kijk, de omzetten in die periode stonden totaal niet in verhouding tot wat je normaal draait op een normale dag. Uh, dus het was eigenlijk meer om... Zelf bezig te blijven, je contact met je gasten te houden en om je medewerkers uh, ja. uh, nog iets van uren te kunnen bieden. Ja. Uh, financieel gezien is daar niemand wijzer van geworden. Nee, dat, uh, dat snap ik, maar het geeft wel een beetje leven in, uh, Absoluut, in, ja. in, in, je, in je eigen tent. Dan uh, mag het weer open, op gepaste afstand. We hebben uh, iedereen gezien die aan het meten was met tafels en stoelen. Dan wordt het ineens heel erg druk. Uh, het was drukker dan een normaal seizoen. Heb je daar dan nog, je kan het nooit goed maken, maar uh, iets mee kunnen scoren? Nou, we hebben de massen wat natuurlijk redelijk mooi weer was. We hebben echt wel een aantal mooie weerperiodes gehad. Ja, goed maken, ja dat is eigenlijk totaal niet aan de orde geweest. Um, ik heb me echt groen en geel geërgerd aan mensen die inderdaad na één weekend in juni dat het mooi weer was en druk, zeiden nou, dan maak je het wel weer goed hè. <laughs> nou, dat is echt absoluut natuurlijk kolder. Uh, uh, We hebben dagen gemist als Pasen uh, en Pinkster weekend bestond opeens om uit één dag. De meivakantie, ook een cruciale periode voor uh, zowel het strand als het dorp uh, qua toerisme, allemaal weggevallen. En dat het dan een paar weken mooi weer is, ja, uh, geeft nog niet een, uh, een goed seizoen natuurlijk. Maar, maar... Ik, ben, ik ben uiteraard hartstikke blij dat het ook heel de maand juli en augustus kunnen regenen. Dat hebben we ook wel eens uh, uh, meegemaakt. Dus wat dat betreft was het, uh, was het goed. Ja, nou De verwachting is dat we een, een zogenaamde Indian Summer krijgen. Dus we krijgen een hele mooie herfst. Hè? Daar houden we allemaal wel van. Uh, je mag nu blijven staan. Ik kom zo nog even terug op blijven staan. Je mag dus tot uh, eind oktober open blijven. Ja. En dat, dat kunnen jullie dan ook. Nu uh, is daar over het... Uh, nou, je moet dan wel dicht. Over wat er nou weg moet... en wat er nou mag blijven staan... is een beetje onduidelijkheid ontstaan. Want als ik het lees... dan moeten de containers weg, bijvoorbeeld. Uh, een aantal strandpaviljoens... heeft in hun, um, in hun containers de keuken zitten. Een aantal heeft daar... Uh, uh, opslagruimte in zitten. En een aantal heeft daar ook toiletgroepen in zitten. Uh, komt daar duidelijkheid over? Ja, er zal ontsluitend nog wel duidelijkheid over komen. Ik verwacht zelfs daar niet heel erg uh, moeilijkheden in. Uh, we zijn veel, de strandpachtersvereniging vooral is veel in overleg geweest met de gemeente en nog steeds. Dus dat zal zich uh, verder uitkristalliseren. Maar de uh, insteek van de gemeente en uiteraard van de strandpachters is om gewoon het zo makkelijk mogelijk te maken... En uh, ja, het hoofdgebouw, wat er vooral wordt aangegeven, dat losse containers mm -hmm. op dit moment uh, niet mogen blijven staan. Dan heb je het over gewoon een opslagcontainer die ergens apart staat. Maar nee, dat is niet uh, in principe het hoofdgebouw mag blijven staan. En als je hoofdgebouw uh, uh, mede uit containers bestaat, lijkt het mij niet zo'n probleem dat dat dan ook blijft staan. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ik zie daar eigenlijk niet heel erg wereld de weg in. Jullie, jullie zijn uiterst positief richting gemeente. Dat is al, al duidelijk. Hè? volgende vraag is daarover. En, en, als je wat laat staan, moet je het ook verzekeren. Ja. Gaat dat lukken? Nou, zijn... met, met de normale premie bedoel ik dan? Ja, er zijn verschillende aanbieders van verzekeringen op het strand. Uh, als ik voor mezelf spreek... Uh, uh, onze verzekering heeft bijna gelijk gezegd dat het geen probleem is dat gewoon de uh, Polens door blijft gaan. Ook in de periode uh, als we zouden blijven staan. Zonder verdere uh, premieverhogingen zelfs. Uh, dat is niet voor alle verzekeringen geldig. Volgens mij zijn sommige pavilions nog in gesprek met hun verzekeraar erover. Um, maar ik heb ook daar het idee dat de verzekeraars redelijk uh, ja, gewillig zijn om gewoon mee te werken okay. in de plannen. Ja. Dan gaan we even naar het Centrum. Het Centrum heeft uh, vanaf het begin een afsluitingsperiode gekend van uh, de Haltestraat. Dat was eerst van 12 tot, uh, tot laat en later van 1500 tot uh, 02. Dus eigenlijk de hele nacht. Uh, hoe is dat ontvangen bij de, bij de horeca en bij de retailers? Nou, dat uh, is, vind ik, ook een goed uh, initiatief geweest... waarmee we toch iets meer ruimte hebben kunnen creëren voor inderdaad de terrasuitbreiding... En uh, ik vond het zelf eigenlijk heel gezellig als ik s'avonds uh, door het dorp liep... Uh, dat er inderdaad zoveel op straat gebeurde. Um, dus ik denk dat het ook goed is dat het nu verlengd wordt. Kijk, je kan nooit iedereen helemaal tevreden stellen hierin. Um, sommigen willen het eerder, sommigen willen het later. Je moet natuurlijk een uh, consensus daarin vinden met ook nou, de retailondernemers... die het liefst waarschijnlijk hebben dat de straat open is... zodat je iedereen gewoon voor de deur kan parkeren... Um, ja, nogmaals, je kan niet iedereen tevreden stellen, maar uh, ik denk dat het initiatief aan zich goed is. Ja, in, het, uh, in, in, in de laatste bekendmaking over afsluiting Halderstaat van, uh, vanaf 6 uur. Daar ja. uh, kunnen een aantal horeca-ondernemers daar niet blij mee. Uh, het, lijkt net of, het lijkt net of de, de retail voorgetrokken wordt. Nou. Ik zou dat zelf niet zo willen, willen zien. Maar ja, ik begrijp natuurlijk als jij een dagzaak hebt... dat je niet heel erg geholpen bent met een sluiting van de Haltestraat vanaf 6 uur s'avonds. Um, nou ja, dat is wellicht ook nog iets om naar te kijken. Om te kijken of we dat... Uh, Iedere keer wordt het geëvalueerd, wordt er gekeken naar... hoe we het uh, kunnen veranderen. Hoe de gemeente het kan veranderen. Zodat iedereen tevreden is. Uh, nu is dit besloten. Nou ja, daar is niet iedereen blij mee. Uh, anderen wel... Laten we het gewoon evalueren en misschien toch weer gaan aanpassen. Zou je misschien een, uh, een mooie consensus kunnen vinden... en dan zeggen van joh, uh, we gooien het allemaal op een hoop... we maken er een mooi plan van en we gaan dit gewoon uh, elk jaar doen... want net wat je zegt, het is gezellig. Ik zie een heleboel toeristen lekker over straat lopen... en ook de winkeltjes ingaan. Het geeft, als ja. het geeft een hele mooie toeristische uitstraling. Is het wat voor de volgende jaren? En ik denk dat we dat gewoon in goed overleg met alle betrokken partijen moeten gaan bekijken. Um, ja, persoonlijk zou ik dat wel een goed idee vinden, maar ja, wie ben ik daarin? Nou, de voorzitter. Uh, ja, nee, het is zeker iets waar we ook intern inderdaad met ons bestuur in overleg over zijn. En of we dat inderdaad willen gaan voorstellen. Uh, maar dat is nog iets te vroeg om daarop vooruit te lopen. Ik denk dat we nu uh, voor nu gewoon blij moeten zijn met de zomer dat we dat hebben kunnen doen en dat we daarmee een klein beetje geholpen zijn uh, uh, om toch iets te behalen aan omzet uh, buiten ja. en uh, dat we dat gewoon iedere ja ik, ik moet zeggen dat ik ook niet helemaal weet hoe de wereld volgend jaar draait nee. uh, het zou zo maar kunnen dat we natuurlijk deze periode wat langer aanhouden dan dat we met z'n allen hopen ja dan zullen we gewoon moeten kijken hoe we het dan weer insteken Ja, hey Rob. Um, de, de komende tijd uh, wordt ook weer een zware tijd, uh, is er al voorspeld. Hoe is het met jullie leden? Uh, de, voorzien die ook zware tijden? Ja, zeker. Um, in principe zou je nu natuurlijk een, een grote buffer moeten hebben om de winter door te kunnen. En je hebt een normale wintercapaciteit uh, die je deze winter waarschijnlijk gewoon niet, kan, uh, niet volledig kan benutten. Dus ja, het is binnen uh, vooral de centrumondernemers is het wel een, uh, zijn het spannende tijden die gaan aanbreken nu. Ja. Uh, ja, dat... Want ja, het, het is natuurlijk altijd al in de winter uh, enigszins overleven. En dat is nu gewoon nog een aantal gradaties erger ja, door het gebrek aan capaciteit. Ja, nou ja, we moeten dat uh, de, de komende uh, tijd gaan afwachten. En uh, Maar hopen dat die tweede en misschien derde golf maar een klein beetje afzwakt zodat we volgend ja. seizoen weer uh, wat, wat ruimer in, ons, uh, in onze jas kunnen gaan zitten. Rob? Ja, maar buiten ook de, de angst voor een ja, tweede of derde golf is het ook gewoon het, echt een ding, natuurlijk op de anderhalve meter, dat je niet een, een kroeg die normaal volgepropt staat, een, een dagzaakje waar je normaal zoveel tafels in kwijt kan. Dat red je nu niet. Nee. Dus uh, ook al uh, blijft de tweede golf volledig uit, is het gewoon, ja, wordt het een heel zware winter omdat je gewoon met minder tafels en stoelen uh, aan het werk bent. Ja, waar ik een beetje op, op, op, op hoop is dat je dan... als je inderdaad ziet dat die tweede en uh, gewoon er niet komt... niet maximaal, dat je wel uh, wat, wat een ruimere... Uh,